Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 26, opgenomen op 12 maart 2012. Goedemorgen Tijn. Goedemorgen. De, alles goed? Alles goed, met jou? Ja, prima. Mooi. Uh, ga je je site uh, stopzetten? <lacht> ik ga om naar iPadMagazine.nl Ja? <lacht> nee. Nee, yes, jongen. Uh, we gaan het vandaag eindelijk een keer over iPad hebben. Ik bedoel, Mag we ik? hebben het er niet uh, gek vaak over. Of in ieder geval, we proberen het niet alleen maar over uh, Apple en iPads te hebben. Maar nu is het eindelijk weer een nieuwe, dus uh, mogen we er eens wat, uh, wat meer aandacht aan besteden. Dus daar komen we zo meteen nog op. Maar yes. heb je nog wat leuke dingen gedaan verder in deze week? Nou ja, afgelopen week dus. En dat, dat ging eigenlijk vooral over de, over de iPad. Uh, daar ben ik behoorlijk druk mee geweest. En uh, voor de rest niet heel veel uh, bijzonders. Nee. Tot, ja, de tijd en zo, is dat allemaal goed met het verhuizen uiteindelijk helemaal? Ja, alles staat uh, stabiel. Er uh, wordt nog aan gewerkt door degene die daar verstand van hebben. Maar uh, dat komt helemaal goed. Uh, daar ben ik blij mee. Daar uh, heb ik geen kopzorgen meer over. Dus... Uh, dat hebben we gezien hè? Met, de, met de introductie van de iPad, uh, dat jij een, een leuk artikel geplaatst van waar kun je het live volgen en uh, daar kregen we een hoop hits op en uh, dat heeft de servers niet doen, uh, doen koken, zeg maar. Ja, normaal ploft die dan wel, maar nu niet. Dus, nee, dus, dat, was dat was een goed teken. Ja. En dan nog de allerbelangrijkste vraag, wat is het uh, voor een weer in Italië? Het um, was een beetje winderig de uh, afgelopen paar dagen, maar het wordt nu uh, 20, 21, 22 graden langzaamaan. Dus ja, Dan denk, denk je dat je lekker voort ligt op Nederland. Hè? Maar ik moet zeggen, gisteren en het zou het zien ook vandaag, was gewoon 20 graden in de tuin hoor. Nou, ga weg man. Ik geloof niet de Nee, nee, nee, serieus. Welk schiere eiland woon jij? Ja, kijk, het is niet zo dat je uh, midden op het strand 20 graden hebt, maar als je in de tuin uh, met een beetje beschutting zit, dan okay. is het meer dan goed vertoeven. Nou ja, dat is ook alleen helemaal goed. Het hoeft niet altijd beter te zijn met mij. Ik, ik zit in de zomer gewoon een hele dag op 35 graden, nee. <laughs> Dat vind ik juist weer kloten, Oké. Okay. zweten en zo. Maar goed, uh, nou, laten we anders eerst naar jouw reel luisteren. Yes. Dan hebben we het grote nieuws, of in ieder geval al het nieuws wat jij snel opzomt gehad. En dan uh, hebben we het er daarna wel weer over. Een overzicht van het nieuws van afgelopen week op tabletsmagazine.nl Sony komt toch met hybride VAIO U-Windows 7-tablet. Nu ook HD-YouTube-video's voor Android 2.x-tablets. Argos 101 en 80 G9 tablets met Android 4.0 en een 1,5 GHz processor. Windows 8 en tablets, alles wat je moet weten. Dag Android Market, welkom Google Play. Toshiba toont 13,3 inch quad core tablet. Amazon met de kindvriendelijke Argos Childpad. Apple onthult nieuwe iPad, alle informatie, specs en prijzen. iOS 5.1 nu te downloaden voor de iPad. Apple brengt ook iPhoto naar de iPad. Apple lanceert nieuwe iPad, de eerste hands-on video's. iPad 200 euro, 100 dollar, uh, goedkoper, 399 euro in Nederland. Vergelijking, de nieuwe iPad 3 versus de iPad 2 en de concurrentie. Android 4.0 update voor Argos G9 tablets nu beschikbaar. Review Samsung Galaxy Tab 7.7. 7. 7 inch Google tablet van Asus verschijnt in mei. Welke iPad 3 moet je... Dat is wel een hele hoop iPad nieuws. Ja, het draait bijna alleen maar om de iPad. Er is ook voor de rest niet heel veel. Kijk, al die fabrikanten die zien natuurlijk ook van... Ja, moeten we nou al met nieuws gaan komen? Want alles draait toch wel om de iPad. Dus nou, dat dus is ook niet heel interessant verder. Google kwam nog wel met een noodgreep een dag van tevoren. Google Play? Ja. Ja, ja. ja dat is inderdaad een noodgreep. Dat is eigenlijk niemand had dat, dat verwacht wel. Uh, eh, eh, het kwam mij een beetje over. Ik vind, het kwam mij een beetje over nee, hallo, wij zijn er ook, We zijn er ook. Ja. Dag voor de iPad, nou is, we, gaan, uh, we komen nog even vandaag in de nieuws, zodat mensen nog even herinneren dat er nog wat uh, Android tablets zijn. Uh, deels hoor, natuurlijk ook gewoon, uh, for, for, het is natuurlijk ook vooral gericht op de smartphone-markt uh, uh, binnen Android, want uh, laten we wel weten, dat is de enige markt die, uh, die het goed doet. Mm -hmm. um, ja, god, Google Play, ik, vind het, uh, ik ben er niet kapot van van de naam. Het is, het is eigenlijk een, een samen... Een, een, een, een, hoe noem je dat? Het pakt samen alles wat, wat Google te bieden heeft... Hè? Qua, qua mediadiensten. Dus apps, boeken, mm -hmm. films... Uh, wat heb je nog meer? Ja, muziek. Ja, precies. Ze willen eigenlijk al die verschillende stores... Willen ze onder één naam samenbrengen... Onder de Play Market, volgens mij. Ja. En dat is dus inderdaad apps, muziek... Films, video, als je dat in je land uh, beschikbaar hebt. Uh, boeken... En daardoor zijn ook allerlei appjes uh, geüpdate met de, de naam. Zoals heb je nu speelboeken, playbooks. Uh, vind ik raar. Uh, dat, dat soort dingen. Uh, maar, maar, maar goed, uh, laten we niet veel over drammen. Het is uh, geconsolideerd onder één plek nu. Mm. En op zich vind ik dat wel opvallend. Want in mijn persoonlijke verwachting denk ik juist dat... Uh, en dat niet sinds de iPad 3-announcement, maar dat zat ik al la langer over na te denken. Ik denk juist dat het uh, niet zo heel erg raar is als Apple op een gegeven moment wat dingen... Uh, duidelijker uit elkaar gaat, uh, gaat halen, want een van de problemen als je in de iTunes kijkt, zeg maar op je computer, mm -hmm. zit alles maar onder onder één ding, zeg maar, behalve de uh, app market voor je computer zelf, maar niet de app market voor je of uh, App Store heet het dan, voor, voor je iOS device. Ik denk dat het helemaal niet uh, onwaarschijnlijk is dat ze dat uh, juist gaan splitsen in plaats van gaan samenbrengen. Dus misschien gaan ze daar de andere kant een beetje op uh, dan dat je nu Google ziet doen, die het ziet consolideren. Ja, want ik vind, bij mij is iTunes nog altijd, en dat, dat is gewoon een, hoe noem dat, een voordeel, is, is niet de goede benaming, maar iTunes is voor mij muziek, dat staat gelijk aan muziek. Ja, en daarnaast is het gewoon een draak van een programma. Ja, oh, absoluut. En uh, uh, als je in de iTunes Store, of in ieder geval in de iTunes Store, ja, hoe je het wilt noemen, gaat zoeken op je computer, alles zit onder elkaar. En ik vind het helemaal. Er is oh, zoveel aanbod ondertussen dat het inderdaad, dat je haast niet uh, kan vinden uh, wat je nodig hebt. Mm -hmm. En natuurlijk heeft Apple laatst ook iets overgenomen, een of ander bedrijf die daarin in doet. Dus misschien komt daar we nog wel wat van. Maar goed, uh, uh, Google dus uh, alles onder één ding samengebracht. Ge en die play, die play voorvoeging begrijp ik niet helemaal. Maar goed, dat, dat was, het was eventjes nieuws, natuurlijk. Ja, want het werd al snel weer. Het <laughs> verdween snel wat... weer naar de achtergrond. Ah, ja, nou ja, goed. Ik, ik vind het altijd wel leuk om, om, om te lezen hoeveel mensen. Kijk, op mijn Google Plus en de blogs en dat soort dingen die ik lees. Mm -hmm. uh, ik lees ook een hoop blogs van. Gewoon van echte hobbyisten, zeg maar. He, mensen die eigenlijk bloggen over onderwijs of over iets... en die dan toch nog wel iets te melden hebben over een Android of Apple device. Mm -hmm. Ik uh, vond het wel leuk om in mijn stream zeg maar, te kijken... hoeveel mensen nou die scam herkenden van, van Google... om voor 25 cent uh, een album of een app of wat dan ook te verkopen. Maar dat doen ze natuurlijk alleen maar om je creditcardgegevens binnen te halen. Dat is vooral op nieuwe mensen gericht. Ja, ja, ja. Want daar ligt Google nog steeds een beetje achter... met de, met de voorraad creditcardgegevens die ze hebben van hun klanten. Zodat ze makkelijk zo'n one-click kunnen aanbieden, zeg maar. Ja. Iets waar Amazon bijvoorbeeld heel erg voor ligt. Uh, of, of Apple uh, voor ligt. Dus ik zie dat soort acties altijd als uh, ja, scam tussen haakjes, weet je wel. Oh, je zoekt als... er altijd ja, iets achter. Ja, ja, maar dat doe ik bij andere bedrijven ook wel. Maar ja. ik bedoel... De, ik denk niet dat het zo'n promotie is van. Oh, kun je voor 15 euro leuk een app kopen. Nee, nee, nee. Dat is gewoon de tegenprestatie voor als jij nu je creditcardgegevens invult. Dat is... Ja, maar ja, dat vind dat ik wel. Ja, goed, dat hoort er nou eenmaal bij. Dat, dat vind ik mm. niet zo'n uh, ding van. Ik denk, ja. Daar denk ik niet gelijk bij laat ik het zo zeg. Ik ben meestal wel voorzichtig met, met, met dat soort dingen. Mm -hmm. Dan denk ik, van, ja, als ik, als ik dan toch een, een Android-telefoon of een tablet heb en ik wil een koopapplicaties, ja, what the fuck. Ja, je bent het toch kwijt. Ja, uh, nee, oh, dat, dat, dat, dat is ook zo. Nee, is is er een het... andere manier behalve met je creditcard? Uh, ik doe het met mijn creditcard, dus ik weet het eigenlijk niet. Uh, ik weet wel dat je regelmatig leest dat het wat lastiger schijnt te zijn op Android dan op Apple, bijvoorbeeld. Al moet ik zeggen dat omdat ik gewoon de makkelijkste manier zelf gebruik, dat ik het gewoon niet weet, uh, eerlijk gezegd. Uh, uh... Via moneybookers ofzo, hoe weet je dat? ...PayPal en dat soort ja. dingen. Uh, en ik weet, niet of je, oh, ik weet wel dat bij Apple van die verschillende click-and-buy opties zijn... ...en volgens mij zit dat bij Google ook. Dat is wel interessant een keer voor jou om uit te zoeken hoor. Een leuk artikel lijkt me dat wel. Uh, mm -hmm. hoe, hoe kan je betalen in de, in de Android-markt? Ja. Um, uh, nou ja, goed, uh, dat weet ik niet. Uh, volgens mij is click-and-buy wel, uh, wel mogelijk... ...maar ik weet niet of bijvoorbeeld tijdelijke creditcards zoals 3V Cash en zo ook werken... Uh, maar goed, het, het is ook niet per se negatief bedoeld... Hè, dat, nee, uh, dat het een scam is, zeg maar. Maar het is een manier waar, om, zeg maar, om, om wat uh, gegevens te verzamelen. Nou nee, ja, goed. Kijk, we hebben het nu al even over de Google Play Market gehad. Laten we het dan toch uh, maar over de nieuwe iPad uh, uh, gaan hebben. Uh, ja, ja ik, ik ga het gewoon aan je vragen. Wat, uh, wat, uh, wat vind je ervan? Wat vind ik ervan? Wat vind ik ervan? Uh, nou, laat ik heel eerlijk zeggen dat ik... Uh, nog nooit een iPad uh, in bezit heb gehad. Of tenminste, ik heb hem aan mijn hand gehad, maar ik heb hem nog nooit ingekocht. Uh, ja. En dat is altijd als reden geweest dat ik dacht, van, ja, wat moet ik er nou eigenlijk mee? En ja, de, de, de, ik, ik, mijn, persoonlijk werd ik meer getrokken naar de, naar de Android-varianten. Um, maar ik kan ook wel stiekem toegeven dat ik er ook nooit een gekocht heb. Uh, dus eigenlijk, uh, wat doe ik hier eigenlijk, is dan de vraag, hè? Nee, maar uh, ik, ik, ik, vind, ik vind de iPad 3, om het maar even zo makkelijk te noemen, uh, een mooi apparaat. IPad. En ik ben vooral onder de indruk van het, van het Retina Display. Maar ik vraag me af of dat hetgene is wat die iPad nou weer boven de rest zet. Um, is eigenlijk... Denk jij dat het nog nodig is dat de, de mensen die naar luisteren, dat ze nog een opzomming nodig hebben van, de nieuwe, uh, van het nieuwe spul? Of zeg je van, ja, joh, dat weet iedereen wel, dus... Uh... We kunnen het wel gewoon op deze manier doorpraten. Of zeg je van, nou, ik wil ja. het nog even graag opzommen. Als ze blijft luisteren, rustig vanzelf. <laughs> ik, denk, ik denk dat iedereen inmiddels wel weet die naar luistert. Oké, okay, maar je weet dus niet of, uh, of het genoeg is? Dat, uh, dat zeg maar je. Ja, het is een retina display. En, en, en, maar ik vraag me af, wie, wie ziet dat? Behalve de hardcore Apple-fan die toch wel een nieuwe wil hebben, ongeacht of het nou een retina display is of niet. Ja, wie, wie kijkt daar nou eigenlijk naar? Want we hebben het wel vaker gehad over de full HD display van de Asus, uh, Pet Infinity, hebben, uh, A700. Ja, dus dat is wel leuk, maar als je er gewoon realistisch naar gaat kijken van ja, het blijft een, wat is het, een 10 inch tablet. Het is geen full HD TV van, van 40, 50 inch. Uh, dus ja, boeien eigenlijk is mijn mening. Van, van, is, dat, is dat wel een, een uniek selling point? Ik vind het natuurlijk gewoon pure onzin wat je zegt. Ik denk dat het iets is wat heel lastig in te schatten is op papier. Uh -huh. He, als je leest hoeveel pixels keer pixels het zijn. Uh, of als je leest, het zijn vier keer meer pixels dan op de vorige. Uh -huh. uh, of een vergelijking zien, het zijn 300 pixels in de breedte meer dan die Transformer Prime Super uh, Infinity Pad uh, extra. <laughs> dat is allemaal lastig te, te lezen, zeg maar. En zelfs als je een goed beeldscherm hebt, kan je niet een foto of een screenshot van een... Uh, een retina-display weergeven op een niet-retina-display. Dus dat is lastig inschatten. Ik denk dat dit echt zo'n ding is: dat als je het ziet, dat je zegt: Oh, want ik bedoel het verschil tussen de iPhone 3GS en de iPhone 4. 3GS. Was... Ja, nee, Hoe heet het? dat denk ik bestom nee. niet. 3G. Of was nee, het 3GS? Ja, <laughs> ja, je hebt een 3G en 3GS. Ja, en ik heb ze allemaal gehad. Goed. Maar dat was ook zo'n enorm verschil. Ja. En jij hebt een iPhone 4 volgens mij. Dat is een retina-display. Ah. En als je yeah. dat, als je dat na, naast een niet-retina-display legt. Het verschil in, in pixels en dat soort dingen. In hoe scherp tekst en dat soort dingen gerenderd worden. Uh, want we komen zo nog wel eventjes op, wat mij betreft. Over uh, een, een verschilletje tussen Android en Apple in dit geval. Of iOS in dit geval. Mm -hmm. Dat is gewoon heel erg groot. En dan moet je je dus voorstellen dat je een iPhone 4-scherm keer 3 hebt. Of in ieder geval, uh, keer inches. Hè? En dat is dus voor je gevoel tien keer groter, zeg maar. Ik denk dat dat echt mensen echt wegblaast. Nee, dat dat er goed uitziet, ben ik het absoluut mee eens. Maar is dat nou het punt? Want dat is eigenlijk, uh, realistisch gekeken, het enige uh, Ja, want de wat nieuwe de processor, iPad, whatever, is yeah. alleen maar om het scherm aan te sturen. Precies, dat moet, dat, moet, dat moet hij wel hebben. Dat is eigenlijk het enige punt, enige unique selling point. Nou, en ik denk dat de camera steeds belangrijker wordt. Op een tablet? Die heb je altijd afgekraakt, hè? Dat weet je nog. Ja, ja nou sowieso. Um, aan de andere kant heb je ook in allerlei andere reviews gezien dat ik ze steeds blijf proberen. Ja, natuurlijk. En ik, ik ben wel door gefascineerd. En we hebben wel straks een eerste apparaat. waar je een viewfinder hebt, namelijk gewoon het beeld van de, van de iPad. Mm -hmm. Waar je op 1080p, dat kan hij makkelijk weergeven. Maar dus gewoon in, je kan hem op 1080p opnemen. En je hebt een viewfinder die dat direct laat zien. Combineer dat met de, die, die software van iMovie... en ook die, ze hebben ook zo'n Final Cut-achtige versie, hè, is er op de markt. Uh -huh. Daar heb je dingen als storyboarding en dat soort dingen. Dus je kan van tevoren je projectje opgeven... En zeggen van, uh, ik ga van mijn kind een, een, een voetbalwedstrijd op, uh, opnemen. En welke shots heb ik nodig? Nou, uh, weet je wel, uh, coach van het ene team, coach van het andere team. Uh, als het even kan, een doelpunt. Uh, het feestje na, daarna. Uh, een paar schoenen, schoenen die in de kleedkamer staan. En zo kan je dan tijdens dat je dan op, op pad bent, zeg maar, kan je die filmpjes koppelen aan je storyboard. En dan als je thuis bent, kan je hem... Um, Via dat storyboard eigenlijk bijna automatisch in elkaar laten schroeven. He, want je hebt gewoon je, je items opgenomen. Nou, dan zet je ze op volgorde. Je bewerkt eens een keer wat overgangen. Misschien een muziekje eronder. Drie, twee, vier titels. En je bent klaar om te gaan. Allemaal zonder tussenkomst van een computer. Maar wel hoger dan filmpjes. Die zelfs nog door mij en door jou worden gemaakt. Wij nemen, of in ieder geval ik neem ook doorgaans maar in 27 p om. En dan ben ik. Het zijn geen grappen, hè? Filmpjes bewerken op je computer. Je bent vier, vier uur bezig in totaal. Het mm -hmm. Niet alleen doordat je dingen wil bewerken, maar vooral het exporteren en al dat soort handel. Ja. Dat neemt zoveel tijd in, in, in beslag. Ja. En als er nu een redelijk camera op zit. Met goede software, maar ook uh, die viewfinder, zeg maar, die dat bijzonder maakt. Uh, omdat je het meteen direct kan zien. Ik denk dat dat steeds belangrijker wordt. Dus dat is denk ik ook wel. Een uniek selling point. Daar ben ik het wel mee eens en dat komt dan vooral omdat ik uh, wel heel erg fan ben van die Apple software. Van, van een nieuwe iPhone, wat nou komt en uh, die upgrade van iMovie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het, het argument wat we vaak, wat nou, voor mezelf spreken, wat ik vaak gebruikt heb om uh, de camera af te kraken, blijft toch dat je een 10-inch tablet in je hand hebt. Ja, je ziet eruit als een retard, wou je zeggen. Ja, nou, het maakt me nog niet eens zoveel uit hoe ik eruit zie, maar het is gewoon onhandig. Ja, nee, ik denk het ook. Ik denk dat dat in, in, in veel situaties on onhandig is, zeg maar. Hè. Ik bedoel, lang niet altijd voor het snelle shot is het, is het handig. Nee. Aan de andere kant, ik heb zo'n flipcamera en een iPhone en, en een iPad en dat soort dingen. Mm -hmm. als, je, uh, als je eerlijk bent en je maakt een filmpje over iets waar je, wat je hebt voorbereid, hè, of in ieder geval waar je zo lang over hebt nagedacht, dat je in ieder geval je iPad mee hebt naar buiten waar je een filmpje wil maken. Hè. Ja, precies. Uh, dat, dat, dat is wel zo'n keuze. En zo'n 10 inch, hoewel het er achterlijk uitziet, dat ben ik met een je eens, is het wel makkelijker om stabiel vast te houden. Ja. Want die flipcam die ik heb, of in ieder geval, ik heb zo'n Samsung of zoiets, Kodak, weet ik veel, zo'n 1080p cameraatje, die, die net zo groot is als een iPhone, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat werkt wel prima, maar dat is zo licht en zo klein dat je dat, dat, je dat bijna niet stil vast kan houden. Mm -hmm. ja, dat soort dingen, dat zie ik best wel dat daar, dat daar wat meer. Uh, ja, wat meer mogelijk is nu met de, met de, met de, nieuwe, uh, met de nieuwe iPad en dat, dat die wil wat groter wordt van mensen, zeker als je aan de achterkant, dus aan het schermkant, direct die, die uh, perfect weergegeven uh, werkelijkheid ziet, zeg maar. En dat is ook denk ik iets waardoor die stap kleiner wordt, omdat het scherm zo mooi is, zeg maar, dat het, dat het net kijkt of je door een raam kijkt bijna. ja. ja, ja. Dus, uh, dus ja, dat uh, lijkt me nog wel interessant, hoor. Dus uh, dat, dat weet ik uh, nog niet. Het lijkt mij in ieder geval heerlijk om die reviews die ik maak van die, uh, van die tablets uh, elke keer voor jou... Het lijkt mij heerlijk om dat gewoon op een iPad op te nemen <laughs> en te bewerken en, en te kunnen versturen. Want dat is in principe prima mogelijk op dat ding, uh, zoals ik het ja, zie. Volgens mij scheelt het ook een hoop tijd. Heel veel tijd. En dat is, dat is het een beetje, hè? De, Door die nieuwe iPad... Uh, uh, dit is wel zo'n ding waar ze echt content creation wat meer naar voren brengen door die nieuwe ja, camera. Ja, als je het zo zegt, dan denk ik dat het inderdaad, um, misschien is dat ook de insteek van Apple... ...dit is gewoon videobewerking, tussen haakjes professionele videobewerking... naar de consument brengen, in de schoot leggen en binnen een uur je eigen tussen haakjes professionele video maken. En dat, dat, ja, ik... dat is zo'n vooruitgang in de vergelijking. Je hebt natuurlijk uh, hobbycamera's van Samsung, Sony, noem maar op, Panasonic... Maar dan moet je weer mee naar je computer. Dan moet je het weer op bewerken. Dan moet je het weer exporteren. moet je het weer ergens op branden of ergens op tonen. Nee, alles op je iPad. En dat is inderdaad Bijna altijd wel. Bent. Al heb ik op die 7.7 review... heb ik uh, een filmpje ook met uh, de Samsung software oh, ja. bewerkt. Dus dat is ook leuk, hè? Dat, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met iMovie, toch? Nee, nee, nee. In, in principe niet. Uh, sowieso niet qua, qua uitgebreidheid. Dat oh, is, is wel geinig, hoor. Maar nee, is inderdaad niet zomaar te vergelijken. Maar je hebt gelijk, dat is het, hè. Het is zonder tussenkomst van die computer. En vergis je niet... Um, GarageBand uh -huh. is een van die dingen die heel veel iPads heeft verkocht. Niet omdat mensen, als ze eenmaal een iPad hebben gekocht... dagenlang op GarageBand zitten te tikken om een muziekje te maken. Uh -huh. Ik doe het wel regelmatig, maar gewoon voor de lol. En ik denk dat de meeste mensen daar het een beetje op neerkomt. Op die paar genieën na die er ook echt goede muziek mee kunnen maken. Die zijn er natuurlijk ook wel. Uh -huh. Maar het demoot zo goed... GarageBand is per, zo'n perfecte demo-app. Mensen zien dat en zijn zo onder de indruk... dat ze denken, wauw, weet je wel? Als dit kan... En zo is iMovie ook zo'n... zeker nu de nieuwe iMovie... nu er een, een decent camera op zit... Uh -huh. is het ook zo'n goede demo-app. Ja. En uh, dat, dat, dat zie je wel bij de iPad... door de goede app, zeg maar. Uh, op dat moment is zo'n tablet... die kan zoveel meer in je hoofd alleen al. Maar bij het verschil tussen Android en... en uh, iOS, omdat ze natuurlijk die goede apps hebben, wat mij betreft, is dat als je dat ziet op een iPad, dan zie je die iPad dat doen. Als je dat ziet op een Android, dan zie je die app dat doen, zeg maar. Je, je, je, dat komt omdat het besef zo hoog is, zeg maar, dat je er een, een, een app voor nodig hebt. En bij iPad zit die integratie dichter op elkaar op een of andere manier. In mijn hoofd, in ieder geval, dat het meer bij die iPad hoort dan bij die app op die iPad hoort. Nou. Ja, snap je ja. dat, wat ik daarmee ja, maar goed, dat zijn dus uh, twee, twee dingetjes. Um, wat vond je van de presentatie? Heb je dat gekeken of gevolgd? Nou ja, ik heb het een beetje samengevolgd. Hè? Een beetje half uh, via Skype mm. en half uh, via bepaalde streams. Uh, wat ik ervan heb meegerekend, was helaas niet live te zien. Um, was het een beetje, voor mij een beetje, hoe noem je dat, saai. Ik vond het niet heel, heel bijzonder. En eigenlijk, waar <laughs> ik de hele tijd op, op het wachten was, toen de iPad een beetje in beeld kwam. Hè, was ik eigenlijk aan het wachten van, hoe heet dat ding nou eigenlijk? de nieuwe ja, de naam wil je de naam wil je het over hebben oké oké kom op laten we heel eventjes nog uh, dan om, omdat het dan kort en makkelijk is ja. uh, die nieuwe processor a 5 x Whatever, dat is wat we over uh, jij ook, en ik zeg het ook heel regelmatig: Apple concurreert niet echt op hardware, zeg maar. Hè? Die, op, die concurreert op ervaring. Ik vond het een beetje bullshit, die quadcore uh, grafische kaart of wat erin zit. Dat was denk ik gewoon omdat er zoveel geruchten waren over quadcore. Dat quadcore ergens in die presentatie voor moest komen. Zodat mensen het in titels en dat soort dingen op blogs en zo voorbij zagen komen en niet zo teleurgesteld zouden zijn, zeg maar. Mm -hmm. um, ik, ik, ik, ik, volgens mij, ik heb nog nooit ergens anders gezien dat de grafische kernen in, in cores worden gemeten. Dus dat is een, een zeggende statistiek wat mij betreft. Ja, ik zie het en... wel eens voorbij komen. Maar ja, er wordt nooit zoveel aandacht aan geschonken. Nou, maar nou precies. ineens wel. Dus goed, hoe dat zit met die processor en zo. Dat, uh, ik, ik heb er alle verwachting van en vertrouwen, Kan je het misschien wel noemen. Oh, dat Apple uh, app dat uh, op elkaar afstemt, bedoel je? Display? Ja, hoor, en, dat, dat, dat, dat dat allemaal... Uh, ja. ...prima Werkt, want dat is namelijk wat, wat ze doen, zeg maar. Ik had trouwens uh, wel, is... er waren al verschillende hand on reviews hè, van een gadget, de uh, Verge, noem maar op, en die waren hmm. redelijk positief. Eigenlijk alles wat ik zag was, was positief qua mugtaal. <laughs> en toen heb je tweakers en toen kwam ik tweakers tegen, en die waren uh, best ja. aan het afkraken qua, qua snelheid, qua lag. Die, die kwamen veel negatieve punten tegen, dat vond ik wel opvallend. Van, die hadden zoiets van: uh, kan die proces dat wel aan? Ik vond het ook heel erg opvallend. Aan de andere kant, eh, ik volg Tweakers altijd wel met een redelijke interesse. Tweakers is dan typisch zo'n site dat niks positiefs durft te zeggen over Apple in geen enkel artikel. Mm -hmm. Omdat ze dan bang zijn dat ze een fanboy-site zijn. Ja, maar bijna anders ging... Als je ziet wat daarvoor een oorlogen ontstaan elke keer in de comments, uh, is gewoon niet grappig meer. Ik denk dat dat er toch ook wel mee te maken heeft. En wat ik raar vond, of in ieder geval apart vond... Is de beschrijving van welke dingen ze niet mochten op dat ding? Dus misschien hadden ze gewoon iets uh, vroegere versie of zo liggen van dat ding uh, in Nederland. Ik, ik weet het niet. Uh, hadden uh, ze uh, die in ik, Nederland ik, of... liggen? Waar ze in Nederland? Ja, ja. Oh, oké. Okay. Dat wist ik niet. Oh, zo, dat, dat was wel wat ik ervan begrepen had. Ja, volgens mij was het in Londen en in, en in uh, Amerika. Oh, nou ah, ja, maar dan ja, ja. zou het Londen zijn. Maar uh, dan, dan, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze een oudere versie hadden. Het kwam mij wat uh, pieperig over. En misschien is het wel zo. Het is in ieder geval opvallend dat van, van uh, alle dertig publicaties die er waren uitgenodigd, de 29, uh, geen woord reppen over dat het langzamer is. En, vol en dat het volgens Tweekers wel langzamer is. Hm. Op, dat, op, op dit moment... Uh, heb ik nog wel wat vertrouwen in die 29 publicaties en minder in, in die ene. En we zullen zien, bedoel, misschien is het ook wel zo. Dat, het zou kunnen, ik, ik verwacht het, ik verwacht dat niet. Uh, joh, als, als Apple toch met die iPad 1 en iPad 2 zo'n goede gebruikerservaring biedt, dan zullen ze zelf dat er ook wel ervaren, mocht dit achteruit gaan... dan zullen ze zo'n ding nooit op de markt brengen. Het is niet een typische fout die je bij Apple kan nee. verwachten, nee, lijkt mij. Dus, uh, nou ja, dus dat... Uh, uh, ze hebben ook niks gezegd bijvoorbeeld over RAM hè, om het even verder op het niet concurreren op uh, specificaties ja een woord, woordvoerder of iets dergelijks had losgelaten dat het om 1 gigabyte ging maar dat had ook weer te maken met het retina display dat er meer geheugen voor nodig was Ja, precies, maar goed dat, dus dat, dat, zegt, dat brengt ze inderdaad niet, niet naar buitenhoofd mee. nee precies dat staat niet op de spec sheets doorgaans nee. uh, groot uitgelicht en ook daar weer, dit is niet echt concurreren op, uh, op ervaring. 70% meer batterij in dat apparaat verwerkt. Ja. Dat is wel veel, vind ik. Daarom ook zwaarder en dikker, hè? Ja, kijk, ja, ja, ja zeker. Ja. Al, al is 70% increase van batterij voor hoeveel zwaarder en dikker die is, ik vind het wel meevallen. Mm -hmm. Maar dat is inderdaad een dingetje um, dat achteruit gegaan is. Ja, nu is, moet ik maar is eerlijk zeggen, een nadeel. De... De nou ja, dat is precies wat ik wil zeggen. Uh, uh, ik heb hier dan die 7.7 Galaxy Tab gehad. En uh, mijn eigen iPad 2. Geen van die twee dingen zou ik uh, fijn vinden. Als hij nog dunner of nog lichter zou worden. Ik bedoel, op een gegeven moment gaat het ook om een apparaat wat je vast wil houden. Mm. En uh, zeker iets van, uh, van 5, 6, 700 euro. Mag wel een klein beetje grip en gewicht hebben. Zodat je het gevoel hebt dat je het ding vast kan houden zonder dat hij uit je handen waait, zeg maar. Dus ik weet niet hoeveel. Nadeel dit nou, nou is, ik, ik weet niet. Ik denk dat het uh, uh, de verschillen, gelukkig voor alle mensen die al een iPad 2 hebben, of voor mensen die het uh, niet erg vinden om een uh, iets goedkopere accessoires of zo te kopen. Ik denk dat al die lerenhoeses en veel van de accessoires en de, alle docks en autohouders en al die bende, die werkt gewoon nog. Mm -hmm. En je hebt een paar van die plastic shell-achtige combinaties, hè? Ja, die worden die, lastiger. Dat zou misschien wat lastiger worden, maar dat is nog over te overzien, dus dat is wel een voordeel voor, uh, voor het ecosysteem, zeg maar. Dus uh, dat is ook wel prima. Uh, en ja, hoeveel de dat nou is dat die iets dikker en zwaarder is? Ik, ik vraag het maar eerlijk gezegd gewoon af, hoor. Ja, nee, ik ik, mij mijn maakt het niet uit. Ik vind sowieso die strijd van de dunste en de dun, dunner en dunste, ja, maakt mij niet zoveel meer uit. Dat was toen met uh, de tweede iPad, en toen kwam de Samsung Galaxy Tab, toen was dat was het unique selling point. Hè? Van, uh, wij zijn ja, nog is, dunner. Is dan de iPad, ja. Ja, boeien, dat is voorbij. Ja. Ik heb het ook nooit gemerkt, want ik heb die dunnen allemaal gehad hier, zeg maar. Eh, door het verschil van een hoek of een afronding of zo, merk je er toch geen klap van. En als zolang het maar dun is, is het dun, zeg maar. Ja. Er zijn wel zo'n 7-jarvik zo die voelt wat dik. Mm -hmm. Ik bedoel dat dan weer wel. Ja. Of, of die HP sleet. De HD. Hé, <laughs> hey, maar de nieuwe, de nieuwe iPad... Um, je vindt die, die naam, ik, ik moet zeggen, ik was ook wel een beetje getild door die naam, maar... Nou, ik kan het wel ja, maar ik vond, vond, vond het zo vreemd, want ik, iedereen ging er echt vanuit, Ook ik, van oké, okay, iPad HD, iPad 2S, iPad 3, whatever, geef het een naam, geef het beestje een naam. Want um, wa waardoor ik het vooral irritant vind, en dat is puur voor mezelf hoor, hoe geef ik dat ding nou een naam op de website? Zou <coughs> ik je zeggen hoe je dat moet schrijven? <laughs> nou... Het is de nieuwe iPad. De nieuwste aangekondigde iPad. Maar het is de iPad derde generatie. Dus als je hem wil beschrijven op een technische manier... is het iPad aanhalingstekens third generation of derde generatie. Dat ding heet niet de nieuwe iPad. Of die nieuwe iPad. Zoals ik op, op verschillende sites ja, zie. Zoals tabletcenter.nl, ja. nu.nl. Oh, fucking retards. Wat denk je nou dat de volgende keer de, de nieuwste iPad is? Nee, dat ding is de nieuwe iPad... En het is een iPad, net zoals dat je de nieuwe Opel Astra hebt, wat een Opel Astra is. Ik bedoel, come on. Ja, ja, ja toch vind ik het irritant. Maar ik snap het helemaal, op, want, want ze doen eigenlijk ook een beetje hetzelfde met de iMac. Of ze doen gewoon hetzelfde met de iMac, toch? Ja, dus... ja ze doen hetzelfde als auto-industrie en ja. met, inderdaad met een computermerk. Je hebt ook niet de iMac uh, iMac 11 ja. of uh, uh, MacBook Air 4. En dit is wel te begrijpen, uh, wat mij betreft. Ik ben er ook niet kapot van, zeg maar. En iPad 3 tikt toch makkelijker. Dat ben ik helemaal met je eens, want ik schrijf ook over die handel. Aan de andere kant begrijp ik het uh, uh, wel redelijk. Zeker als je het met een andere productlijnen vergelijkt of met andere industrieën. En ik denk dat het ook nog wel mee te maken heeft omdat ze die iPad 2 in het assortiment houden... Uh -huh. Die dus kennelijk niet eens gewoon heel gek veel andere processor heeft. Misschien is hij iets langzamer, maar die heeft dan niet die quadcore, whatever. Maar, um, en de helft van de resolutie. Dat, dat schalen met die resolutie er komen nog wel op. Maar die twee apparaten zijn dus net zoals dat je bijvoorbeeld een iMac bekijkt op de, uh, op de Apple Store. Vanaf nu is een iPad koop je gewoon als productcategorie die je kan tussen okay. kan aanpassen aan je, ja. aan je smaak wil je de snellere processor en het hogere scherm hè? Neem, heb je, de, heb je de, de, de nieuwe iPad zeg maar, de iPad derde generatie of heb je niet, een super snelle, niet die grafische uh, processor nodig omdat je geen hogere resolutie scherm wil uh, dan neem je de iPad 2 en dat hebben ze natuurlijk nu die, dat probleem nog met de iPad 2 maar de volgende generatie valt dat mee want dan zijn het dus iPad en dan heb je dus een iPad-nieuwere generatie, eventjes voor het gemak... die je gewoon dan configureert, zeg maar... Ja, ja, ja. Want het is ook niet zo dat als je een uh, Apple iMac koopt of zo in, in, in de store, dat ze dat uh, vanaf dat moment in elkaar gaan schroeven. Hè? Nee, er zijn ook maar uiteindelijk acht keuzes in totaal of zo. Dus die liggen ook gewoon allemaal op voorraad. En welke uitschap gepakt moet worden. Dus uh, in dat opzicht uh, zie, ik dat wel, uh, zie ik dat wel te begrijpen. En wat ik erger vind en wat ik vervelender vind, is gewoon publicaties en, en dingen. En vooral webstores en zo. Die, dat ding niet. Ik snap het niet dat ze dat niet die naam uh, begrijpen. Maar ik denk dat het op ik denk dat het niet uitmaakt of zij dat begrijpt het gaat meer om hoe de consument het ziet want die zoekt daar natuurlijk op maar uh, ik denk juist dat het voor de consument wel even uh, wennen wordt en anders wordt, want hoe ziet die het verschil je ziet het verschil wel van de tablet maar hoe ga jij naar een winkel, ik wil een nieuwe iPad of de laatste iPad de derde iPad nou, ik begrijp wat je bedoelt hoor, ik denk dat het ook sowieso, ik vind het uh, niet ideaal zeker omdat ze dat die keuze dan wat mij betreft iets te laat maken. Al, al valt het me wel op dat op de iPad 2 doos... staat ook geen, geen iPad 2, hè? staat ook gewoon iPad. Mm. En achter op mijn iPad 2 staat ook geen iPad 2, staat gewoon iPad. Ja. Ah. Dus uh, dat, dat, dat ze dat wat later doen... waar ze misschien ken ik dus, dat toch al eerder over nagedacht hebben... dat is zeker een nadeel. En ik vind het ook niet optimaal. Zeker als je dan eenmaal die, die twee fouten hebt gemaakt. Uh, aan de andere kant vraag ik me af... hoeveel mensen een winkel binnen stappen en zeggen... Hiervoor, ik wil een iPad 2 of ik wil gewoon een nieuwe iPad. Ik weet niet hoe groot dat verschil ligt. Ik denk dat dat een stukje verantwoordelijkheid is wat komt te liggen bij de verkopers. En dat het voor, deze eerste, voor het eerste jaar zeg maar misschien wat extra uh, verwarring oplevert. Jawel, de, de, ik denk fysieke winkel het probleem nog niet zo is. Want daar heb je iemand die fysiek te woord staat en zegt van oké okay, ik heb hier de nieuwste iPad liggen. Maar zoek eens op Google van ik wil een iPad kopen. Ja, ik wil een iPad kopen, dat kan dus, dan kan je dus op links terechtkomen van de iPad 1, de iPad 2, de iPad 3 en straks de iPad 4. Ja, ja, kijk, uh, dat, dat vind ik gewoon irritant. Voor, voor mensen uh, die gewoon op zoek zijn naar informatie, want dan haal je het niet meer uit elkaar. Ja, het is een slap in de face voor alle seo experts. Juist. inderdaad. Uh, <laughs> ja, aan de andere Moeilijk. kant uh, is het niet heel erg onoverkomelijk, maar het is in zekere uh, ik bedoel, het is wel grappig als dat het negatiefste is natuurlijk van wat je ervan kan zeggen uiteindelijk, van dat ding. Uh, ik, want uh, aan het begin zei je al van, nou, retina display, meh, weet je wel? Van, goh, wat is dat nou? Ik denk dat het vanaf nu helemaal uh, gebeurd is met Android uh, tablets. Oké, okay, dat is nogal een stelling. Ja, volgend jaar meer iPads verkocht dan PC's. Mm -hmm. en, en, en twintig keer meer dan Android tablets. Als we dingen als de Amazon en de dingen, hoe heet het, niet meetellen, weet je wel? Uh, de Nook, denk ik. Uh, en ik denk dat ook dat, dat daarom de reden is... Uh, dat, zo, dat die geruchten over die 7 inch Google Nexus tablet gaan. Uh, zodat ze niet concurreren met het formaat iPad. Oké. Okay. Ik denk dat dat een bewuste keuze gaat worden uiteindelijk. Um, maar om heel even iPad af te sluiten... het voordeel, hè, dubbele resolutie. Mensen beseffen dat misschien niet. Maar dat betekent dus... even uh, dubbel veel pixels over de lengte en over de breedte. En dus... Alle standaard elementen en zo, dat wordt allemaal door Apple geleverd. Text en renderingen en dat soort dingen gaat ook allemaal via de iOS software. Dus developers hoeven alleen maar een dubbel zo groot plaatje in te dienen... voor hun app en dan ook graphics binnen die app. Uh, dus dat gaat heel makkelijk schalen. Iets wat wel heel groot verschil is met hoe dat op Android werkt. Want mensen zeggen wel van ja, maar daar hebben ze toch ook een... Uh, die Transformer Infinity, die heeft nog wat keer nog wat. Maar dat zijn dus niet twee keer zoveel. Dat is mak moeilijke schalen, zeg maar. Uh, als je bijvoorbeeld een, een app developer bent, die nu voor de Transformer Prime iets gemaakt heeft, uh -huh. en je wil dat straks voor de Infinity Pad wat maken, uh -huh. en je wil bijvoorbeeld ook beschikbaar zijn op een Samsung-tablet, het zijn drie ja. verschillende resoluties, en het is niet, het zijn geen fractals van elkaar, weet je wel. Soms is het namelijk uh, 0.5 keer meer pixels over de breedte, maar punt uh, ...twee pixels meer over de lengte, zeg maar. Ja. Dat soort verschillen. Dus het gaat over omschaalbaarheid. Maar goed, genoeg gelul over dat ding. Google uh, 7-inch uh, Nexus tablet. Ik denk dus dat dat komt omdat ze niet meer de concurrentie aangaan... Uh, met, de, uh, ...met hun vlaggenschipmodel. Dat ze dat niet willen vergelijken met de iPad. Maar dat ze daar juist de nieuwe vijand aan, aan, het aan gaan vallen. De Nook en de... Kind Fire, Kindle. ja. ja dus, je, dus je zegt eigenlijk van... Google geeft het op tegenop, tegen, ten opzichte van Apple. Ze gooien denk ik nog niet helemaal de handdoek in de ring. Ik denk dat ze het gewoon... Ik denk dat er een vrij grote kans is dat, uh, dat ze het gewoon verloren hebben ondertussen. Mm -hmm. uh, maar hun Nexus-tablet, dat ding wat het meeste aandacht gaat krijgen... net zoals die Galaxy Nexus... Al moet je eerlijk zijn, dat heeft ook maar drie weken aangehouden. Daar hoor je ook geen klap meer van de laatste tijd. Maar goed, uh, de Nexus tablet, uh, die wordt dan zo meteen vergeleken met... Oh, hij is 250 of 300 dollar of whatever. En hij is zoveel beter dan de Kindle Fire, want we hebben het over een 7-inch formaat, weet je wel. Ja, ja. En hij is misschien zelfs wel beter dan de 7.7 van, van Samsung. Want... Dus ik ga niet concurreren met dat retina-display... weet ik veel, 14 uur batterijleven... als je 3G uit hebt... Uh, uh, een goede camera en dat soort dingen... en een heel ander operating systeem wat gewoon uiteindelijk... mijlenver voor blijkt te liggen... zeker in tablets apps hè. Ze hebben nu gezegd... Het zijn 200.000 applicaties... die speciaal voor de iPad zijn gemaakt. Mm -hmm. En een smartphone... misschien doet daarom Android... dat ook nog wel goed op een smartphone... Er zijn sowieso meer apps voor de smartphone-markt uh, gemaakt, zeg maar. Voor het smartphone-formaat. Maar daar heb je ook nog een heleboel aan als je niet zoveel apps hebt. Want je doet namelijk bellen, sms'en en zo ermee. Ja, precies. Een tablet is geen fuck aan als je er geen apps op hebt. Want dat browsen en die e mail checken heb je na 10 minuten ook wel weer gezien. En dan wil je zo'n app die die functionaliteit verhoogt, zeg maar. Dus die, tablet, of die apps wegen zwaarder aan de, aan de tablet-kant dan op de, op de smartphone-kant, denk ik. En dan denk ik dat, dat als het gaat om schaalbaarheid en dat soort dingen... dat die 3.2-apps die voor heel veel gingerbread dingen makkelijker te poorten zijn... naar een 7-inch formaatje, zodat er niet zo heel veel hoeft te gebeuren. En dat ze dus concurreren met de onderkant van hun eigen markt... die ze dat, dat inherent is aan het open Android, namelijk die Amazon-handel. Uh, ja, ik vind het wel... Uh, ik denk juist dat het eigenlijk nu pas een beetje begint. Kijk, natuurlijk, Apple ligt mij er voor. Dat ben ik helemaal met je eens. En... Uh, dat wordt gewoon lastig omdat u überhaupt nog, nog in te halen, laat staan te evenaren. Maar wat we nu eigenlijk zien, dit jaar, is een uh, reeks tablets die, die vele malen groter is. Android tablets die vele malen groter is dan vorig jaar. Dus eigenlijk gaat het nu pas los qua Android tablets. Er zijn een paar ja. fabrikanten die hebben gezegd: Oké, okay, doen we niet meer. ATC bijvoorbeeld, die, die stapt er zo goed als uit. Um, maar er zijn ook fabrikanten die gaan er nou forser op inzetten. Een Asus, een ACER. Een Acer. Uh, Tosje waarschijnlijk met meerdere meer dingen te komen. Samsung weet van geen ophouden. Um, en die gaan wel een andere strategie aanpakken. Samsung gaat bijvoorbeeld tablets iets goedkoper in de markt zetten. Die gaan zich niet zozeer richten op uh, retina displays of wat dan ook. Maar die zet een 10,1 inch tablet met een stylus in de markt. Of, of een uh, gewone 10,1 inch tablet voor een iets lagere prijs. Dus ik, zie dat er nog, ik denk dat er nog wel kansen in zitten... Uh, maar dat Apple een beetje wordt van het high-end gedeelte, en dat daaronder alles qua Android valt. En dat boven die iPad, zeg maar, de keyboard-docs komen uh, van, van de Aces en de Acer's en, en, en noem maar op. Ja, maar dat. Ik, als we het over, heel snel over Asus hebben, hè, daar hebben we het meer over hybride. Ja, ja. ja eh ja. dus laptops tablet combinatie dingen... of smartphone-tablet-combinaties, dat soort dingen. Mm -hmm. Dat is iets anders dan concurreren op een tablet van 7 of van 10 inch, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld is gedaan met de Galaxy 10.1. Ja. Die 10.1 Note, die heeft dan weer een pennetje. Dat is ook weer net iets anders. Alleen uh, zie, ik dat, uh, zie ik hem dat niet worden, hoor. Maar goed... Uh, Overigens, oh die Note jongen, dat, is wel, dat zou, dat zou nog Android nog helemaal kunnen redden. Als ze dat goed kunnen implementeren, die twee apps naast elkaar draaien. Zeker op een gegeven moment op een hogere resolutie scherm. Dat lijkt me wel heel vet, zeg maar. Net zoals van Windows 8. Maar goed, dat, is echt, uh, dat, dat lijkt me wel heel erg interessant. Maar uh, wat je zegt, hè, ze, ze komen met meer en meer. Dat is misschien wel zo. Aan de andere kant vind ik het juist duidelijk dat uh, de echte grote spelers, Asus, Samsung ook meer op differentiatie zijn dan op tablet concurreren. En ja, goed, dat zegt wel wat. En ik denk niet dat Microsoft zo dom is dat ze Office gaan uitbrengen voordat ze Windows 8 hebben. Office voor iOS. Want als dat zo is, dan kan ook Microsoft het wat mij betreft schudden op de tabletmarkt. Want er zijn wel een heleboel iPads in het wereld ondertussen. En echt een heleboel. Uh, als er iOS uh, of uh, Office komt dat is denk ik de enige app die echt hard gemist wordt door, door professionals die op Windows uh, verantwoordelijk of in ieder geval uh, van Windows afhankelijk zijn mm -hmm. want er zijn al zat business en enterprise achtige andere oplossingen geschreven voor iOS dat is denk ik nog de, een van de grootste gemis uh, dan is het Windows 8 tablet wordt ook niet meer interessant dus ik denk dat we dat wel kunnen vergeten die geruchten ik denk dat dat dat ze, dat, dat ze zich daar niet uit het risico gaan nemen. En dat betekent dus dat over een half jaartje ook Windows 8 interessant is. Maar dan hebben we het over een hele nieuwe concurrent. Dan is het Apple versus Microsoft, zoals vroeger, zeg maar. En iOS, of Android op tablets, ik zie, het, uh, ik zie het haast niet meer gebeuren. Oké, okay, nou ja, dat, dat vind ik wel interessant. En dat, dat wordt echt eind dit jaar een beetje pas... Nou, niet eens eind dit jaar, dan begin, begin volgend jaar wellicht duidelijk. Van, want Windows 8 uh, zie ik wel echt uh, veel kansen hebben... Uh, maar op een heel ander vlak eigenlijk dan, dan, dan de iPad dat doet... wat dan Apple dat doet. En, maar goed, als jij zegt dat Android een beetje zich terug gaat trekken... of tenminste gedwongen wordt zich terug te trekken... dat, dat, dat vind ik wel interessant dat te zien gebeuren, ja. Ik, ik vind het interessant om in de gaten te houden... hoeveel meer, mensen, of meer fabrikanten een beetje meer naar uh, HTC gaan kijken in dit geval. Mm -hmm. uh, en een uh, Android-fabrikant als Asus... Uh, ...ook op waardeschatten als in ze verkopen hybrides... ...die dons interessant zijn hoor, overigens. Ja. Uh, aan, de, aan de andere kant, het is niet zo dat... ...want het duurt nog een paar maanden voordat ze echt allemaal in die winkel liggen... Hè? ...die leuke dingen die we allemaal in uh, uh, MWC hebben gezien... Mm -hmm. ...dan lig je dus nog weer een, een paar maanden achter op dat ding wat volgende week te koop is. Hè? Dat is ook een verschil trouwens, ze nog iets aan een paar weken later uh, te koop. Meestal een week later ja. of zo. Uh, die achterstand die, blij, die, die blijft maar groeien in, in dat opzicht. Omdat het gaat om die apps uiteindelijk. Hè? Los van het hardware gaat het een heel groot deel om die apps. En ik zie, dat, ik zie niet meer wanneer, dat, ik zie niet wanneer er nu nog zo'n grote influx kan komen. Dat dat echt heel veel beter wordt. Want stel nou dat ze zelfs die 7 inch tablet op de markt brengen. En daar wordt heel veel voor developed Omdat ze dat groot en uh, succesvol in de markt kunnen brengen. Hoeveel, hoeveel voordeel gaat, gaan die dingen weer hebben op, uh, op een eventueel groter formaat... om de echte concurrentie met dan op dat moment Microsoft en, en Apple aan te gaan. Ik vraag me dat af. Aan de andere kant is 4.0 daar wel een stuk voor geschikter. Hè? Daar heb ik al eerder iets over gemaakt. Uh, als die design guidelines goed worden gebruikt, ja. dan liggen daar nog wel wat kansen. Dus het is wat mij betreft nog niet helemaal een knock-out. Ja, maar dat is ook weer zo uh, van... Een, een of eigenlijk een belofte is het niet, maar dat moet allemaal nog maar gebeuren. Hè? Ja, en, maar dat is... Uh, Android is het, zeker op tabletgebied is Android alleen maar het OS van de belofte. Ja. Waarschijnlijk is 4.0 iets beter. Maar ja, als je dan leest wie de 4.0 hebben, dat is het toch ook niet allemaal uh, positief. Nee, maar 5.0, Jelly Bean is helemaal voor, de, voor, voor tablets geoptimaliseerd. Lol, wat? Dat was toch al 4.0? En, uh, ja, 5. de volgende apps die zijn, zijn, zijn beter. En ja, ja, ja. dit en dat, en het is altijd het uh, ding van de belofte. Onze volgende uh, hardware is iets beter, die heeft wel wifi. Onze volgende hardware, die, uh, weet je wel, het is altijd uh, het OS van de belofte. Ja, ja, ja. En ik vraag me het af uh, hoe, de, hoe dat zit. Aan de andere kant ga ik ook binnenkort eens een keer uh, de enige goede reden om een Android-tablet uh, te kopen beschrijven. Want er is, er is wat mij betreft één, één goede reden, maar daar komen een andere. Well, oh, spannend. Wow, <laughs> dit is heel spannend. Oké, okay, is goed. Uh, Windows 8 hebben we dan een beetje gehad, hè. Uh, Apple iPad... Um, hebben we daar nog wat meer over te zeggen ja, ik zat even te kijken of ik nog iets, uh, nog iets spannends daarover heb over de iPad ja wat ik al zeg, ik, ik, ik vond, ik vond die, die software updates die ze dan ook weer daarbij aankondigen hè, bij zo'n iPad, die vond ik wel heel interessant iMovie, iPhoto, dat is compleet nieuw voor de iPad dat, dat, dat was er nog niet voor beschikbaar kun je dan je eigen dagboek, uh, je journal in bijhouden, uh, met, met mm -hmm. een timeline, met de weersvooruitzichten van die dag locatie, noem maar op uh, ja dan gewoon een interessante mooie applicatie weer erbij, wat, wat ook weer mensen naar die iPad trekt, want ja dat zo, zo intuïtief en zo gebruiksvriendelijk. Uh, dat, dat vind je bijna niet terug op Android. Er zijn heerlijke demo-apps. Verschrikkelijk hè? mooi. <laughs> Zoals wat ik zeg hè, van Garage.iMove. Maar inderdaad, nu ook iPhoto. Want het is wel heel. Ja, ik, ik, ik heb het natuurlijk niet, niet geprobeerd hè, uh, op mijn iPad 3. Maar het, het ziet er wel heel handig uit dat als je een foto maakt en je wil die, die bosjes iets groener hebben, dat je je vinger op die bosjes zet. En dat je dan naar links of naar rechts verschuift. En, en die saturatie iets makkelijker kan verzetten. Uh, het is niet haast niet uitleggen via, via de, de podcast, zeg maar audio. Maar kijk eens naar die filmpjes. Dat, uh, het is waarschijnlijk net iets minder krachtig dan die Photoshop voor iOS. Mm -hmm. Aan de andere kant is het heel erg duidelijk dat dit een touchsoftware is. In plaats van een, een, een, een, een, een aftreksel van. Photoshop op de iOS, wat trouwens heel mooi is, hoor, daar gaat het niet om. Maar dit is een andere inslag. Uh... Tuurlijk, dit, dit, is, dit is veel meer voor, voor, voor de, ja, de gemiddelde consument die gewoon op de bank even met twee vingerbewegingen uh, een kleurtje wil aanpassen. En het open touch, een Photoshop Touch is natuurlijk, daar kun je meer mee. En dat is, dat is meer iets voor de geavanceerde gebruiker die het wil uitwisselen met, met zijn desktop. Een heel andere doelgroep ook, denk ik. Ja. Ik denk dat, uh, dat het al met al. Hè, als je dus het, het scherm, wat ongetwijfeld heel erg gaaf eruit ziet in het uh -huh. echt. daar twijfel ik eigenlijk haast niet aan. Ik bedoel, anders uh, heeft iedereen erover gelogen, zeg maar. <laughs> die het nu toe gezien heeft. Combinatie met uh, sowieso, hoewel die niet heel veel anders en misschien iets dikker. En het ding is, is, is dat nog steeds een mooi apparaat om te zien voor veel mensen. Hè? Het is nog steeds industrial design. Het is niet uh, dat die iPad omdat hij niet nieuw qua vorm is opeens nu lelijk is of zo, mm -hmm. wel. Combineer dat met dingen als uh, uh, demonstratie-apps... die je nu uh, nog meer kan laten zien... zoals iOS, Garage, Band iMovie... maar ook een Kindle-app of een Reader-app, whatever... iBooks-app, waar je de, die scherpe tekst makkelijk kan demoen. Ik denk dat juist dat pakketje, zeg maar... de demobaarheid van dat pakketje... Mm -hmm. uh, mensen wegblaast... Zeker uh, in vergelijking met een demo wat je kan doen in de mediamarkt uh, met die 10.1 die ernaast ligt. Ja. Snap je wat ik ja. bedoel? Uh, dus, het is een andere ervaring, denk ik. Aan de andere kant is de, de, was ik bijna helemaal vergeten, want ik kwam, kwam net even op. Die Note, dat blijft interessant wat mij betreft, omdat hij die, die splitscreen kan. Dat lijkt me toch ook wel heel erg. Ja, maar alleen bij bepaalde apps hè? moet je me net, moet me net ondersteund worden. De, de belofte is het weer. Hè? Er is weer iets nieuws op Android. En dan is het de belofte van uh, hopelijk... ...gaan uh, uh, de volgende update van apps het ondersteunen. Ja, dat is en een mooi functie. Betekent, dat dus er op een gegeven moment een handjevol apps zijn die dat doen. Aan de andere kant, het idee is hartstikke goed. En uh, Android, moet, ja, als, ze, als ze nog niet helemaal uh, op willen geven... ...moeten ze het ergens uh, vandaan halen. Hè? En wat dat betreft is natuurlijk... ...Asus is de, is de meeste te de prijzen partij al... ...ben ik heel erg bekomen van Asus de laatste paar maanden. Ja. Het was heel erg bij die Transformer Prime. Daarna voelde ik me in mijn zak gescheten natuurlijk... ...omdat ze gelogen hadden tijdens die presentatie. <lacht> ik weet niet eens meer waar het over was, maar uh, van vond ik kut. Uh, daarna kalmde dat allemaal dat weer een beetje af, weet je wel. was ik alweer een beetje van, nou, oké, het zal best... En, en, en nu de laatste weken is het weer van, als je hoort hoeveel mensen problemen hebben met dat ding, maar dan de pure schandaligheid dat ASIS nog steeds weigert om het te erkennen, maar wel mensen uh, dat ding laat opsturen naar Tsjechië. <laughs> en dan ben je, wat is het Tsjechië of zo, toch? Waar die, die dingen ja, heen ik weet moeten. Niet ergens precies. in Duitsland, ergens Zij in die weg, Hoek. Ja. En dan ben je dat ding twee, drie, vier weken kwijt. En dan, ja, nee, het is zo'n nieuw product in ons assortiment dat de onderdelen van het buitenland nog niet binnen zijn. Dus we hebben je ding twee weken later verschoven. Dus dan ben je een, een maand kwijt. Een 24ste van wat zo'n zo tablet normaal als levensduur heeft, zeg maar. Ja, dat is uh, prachtig. Uh, dat is prachtig. Uh, uh, die, dat, is, dat is gewoon niet goed. Andere problemen die je leest met, met, met, met natuurlijk een wifi en dat soort dingen gaan we niet opnieuw herhalen. Uh, maar ook stabiliteit, wat 4.0 niet de, de, de magische oplossing blijkt te zijn. Al met al hoor ik ook wel om me heen van mensen die er wel blij mee zijn. Aan de andere kant zijn er een heleboel mensen die er niet tevreden mee zijn. En dat is toch wel een verschil met bijvoorbeeld de eerste generatie transformer? Ja, er moet natuurlijk wel bijgezegd worden dat, dat, dat, dat transformer, de, de IPad transformer de eerste generatie dus al wel heel goed verkocht werd en, en dan zullen er best wel uh, in Nederland uh, ik durf geen getal te noemen, maar, uh, duizenden tienduizenden van verkocht zijn niet meer dan 700? <laughs> nou, denk ik niet <laughs> maar dat, dat, ik denk dat er in Nederland ongeveer 37 Android tablets zijn <laughs> niet zo overdrijven maar uh, dan natuurlijk hoor je dan alleen de negatieve reacties van. En de, daar stroomt natuurlijk de website mee vol. De positieve zie je bijna niet terug. Maar het is natuurlijk... Ma nee, denk je niet? Come maar. Nee, als er iets is wat je, wat je uh, kan zeggen van Android-gebruikers, zeker Android-tablet-gebruikers, is dat ze redelijk actief zijn op sociale media en heel erg hun, hun, hun open OS willen promoten. Ik vind dat je daar wel redelijk wat van terugziet. Eh hm. uh, ik zie in ieder geval uh, redelijk ook wel positieve berichten. Alleen ze staan misschien op 50-50, zeg maar, met de negatieve berichten. En dat is gewoon niet goed genoeg. Ja. En zelfs als het nou zo zou zijn, hè, van oh, oh, we hebben een probleem, het werkt niet. Wat we al eerder in de podcast hebben gezegd. Asus, oh, oeps, we hebben iets verkocht wat niet werkt. Raal dat ding dan gewoon per direct om en zorg dat je die mensen tevreden houdt. Ja. Maar nee, het moet worden opgestuurd en dan komt er een of ander lul verhaal van we hebben nog niet de onderdelen binnen van het buitenland. Waarom stuur je dat ding op dan Tsjechië dan als je daar geen onderdelen op voorraad hebt? Ik bedoel, houd toch op. Al dat soort dingen, dat, dat snap ik niet. En als je ziet hoeveel Nederlandse klachten er al zijn, en dat wordt dus allemaal kennelijk ergens in Europa verzameld bij elkaar, die, al die tablets. Ik denk dat ze daar, daar aardig druk hebben. En ik ben er niet, uh, niet kapot van. Plus... Als Aasis nou gewoon zegt van oh meer culpa, oeps. Ja precies, daar los je al heel, boel mee op tenminste daar krijg je al wat goed door. Daar krijg je zeg maar die maand extra verlenging al voor. Uh, dat consument zegt oké, okay, dan wacht je nog wel even totdat je ja. een oplossing hebt. Of doen die mensen 25 euro te goed in een Android-store of iets, weet ik veel. Maar... En kom er in ieder geval ronduit vooruit. Van, oh, we hebben kennelijk toch niet goed genoeg getest. Of, uh, oeps, we hebben uh, fabrikagefout of uh, Ja, maar of dat, iets dat niet heb ik wel bij meerdere grote bedrijven. Ik heb ook over, uh, over LG, heb ik wel eens op een andere website, heel veel problemen mee gehad. en uh, er, Blijkbaar zitten daar marketingafdelingen die, die gewoon een probleem hebben met fouten toegeven. En, uh, en die laten het gewoon tot helemaal lopen... totdat de consumenten zeggen... oké, okay, dan kopen we niks meer van jullie. En dan pas gaan ze in een tegenstrijd... Uh, dan komen ze met persberichten van... Uh, ja, dit was fout, dat was fout... zo hadden we het moeten doen. En allemaal veel te laat. En blijkbaar is dat mm -hmm. onmogelijk voor een groot bedrijf... om het goed te coördineren. Ja, nou ja, goed. Uh, on that note, yes. zeg maar. De uh, Note 10.1 en de 5.0. 5.0. Ja. Nee. Maar is het dat? is 5.0? Dat is Ja, dat is ook maar een grapje om eh, Dat is natuurlijk om dead nood, zeg maar. Nou ja, goed, je hebt helemaal gelijk. En uh, uh, sowieso, uh, dat soort dingen. Dat, dat, dat biedt mij, zeg maar. En ik, ik zou mezelf geen buitenstaander noemen in de tablet, maar. Nee. Uh, zo weinig vertrouwen. Ja. En. en, en Combineer dat met andere fabrikanten. Die bijvoorbeeld dan weer opeens heel erg slecht blijken te zijn. In het updaten van, van de handel. En dat soort dingen. Oh, met, oh is dat zo'n zo groot risico. Wat je neemt als je een Android-tablet koopt. Vind ik ondertussen. Want je koopt bij. Hè, we laten we daar dan maar afsluiten. Bij Android lijkt het ook nu nog steeds. De nieuwste generatie koopt nog steeds een belofte. Mm -hmm. Terwijl je bij een iPad iets koopt wat je weet wat je krijgt. Ja. En het is wat beperkt in sommige opzichten. Dat is allemaal best. Maar je weet wel wat je, waar je voor betaalt. En als die afweging eenmaal maakt van is maar dat 500, 600 euro waard, ligt er een beetje aan welke model, 700 euro, welk model je koopt, weet je ongeveer waar je mee naar buiten loopt. En bij een andere tablet is dat nog steeds niet zo. En misschien is dat wel een, proble een, een probleem wat zich ook op, in verkoopcijfers en zo manifesteert. We gaan het zien. Zo, uh, komende week uh, is er nog staat er iets op stapel, een of ander mooi uh, congres of iets wat we verwachten. Uh, pff, ik zit te denken. Ik denk dat iedereen zich, zich netjes stilhoudt. zodat de iPad golf voorbij is. Ja, er zou nog wel een hoop iPad-nieuws zijn. Ja, ik denk de eerste. Want het ding is. Uh, hoeveel is het vandaag? Zaterdag of zo zullen we wel. van het horen. Vrijdag worden die dingen geleverd. bij de meeste mensen. Ja, die, die meteen hebben besteld. Bestanden. En dan gaan die embargo's eraf. bij types als. Uh, Wall Street Journal en The Verge en zo. Die hebben het natuurlijk nu dat ding hebben ja. ze. Uh, dus die, die, die worden vrijdag allemaal gepubliceerd, dus het zou nog wel een paar dagen ruimte zijn voor andere, andere handel. En dan is het weer een, een, een dag of wat uh, iPad. En omdat wij natuurlijk een week later in Nederland hebben, is die week daarop is ook weer iPad om een Nederlandse iPad te gaan. Dus de zeggen, maand maar. maag staat een teken van de iPad vooral. Ja, ik ja. Denk, uh, denk dat je da, da, daar wel een beetje van uit kan ja. gaan. Aan de andere kant, uh, ik weet niet of ik daar echt een uh, soort geheim uh, verklap. Als ik uh, zo een beetje uh, in mijn eigen sites en mijn andere sites een beetje in de statistieken uh, een beetje kijk. Het is allemaal mensen, alles waar het woord iPad in voorkomt is honderd keer beter gelezen dan iets anders. Met uitzondering van de Transformer Prime, dat is ook nog steeds een populaire. En er is gewoon weinig interesse voor die andere dingen kennelijk. Het is jammer om te zeggen, of misschien niet jammer, maar het is nou eenmaal een observatie. Het is of Transformer Prime of iPad en de rest doet even niet mee. Ja, nee, dat lijkt oh, het wel. Een niet even, maanden niet uh, mee. Wij kijken dagelijks wel naar statistiek inderdaad. En de, wat ik zelf zie... Uh, gezin is als er iets over de iPad geplaatst wordt... of als ik iets over de iPad plaats... dan is dat gewoon het artikel van de dag. Ja, maar niet ja oh, maakt niet nee. uit. En dan maakt niet uit of je het gewoon vertaald hebt... van een of andere kutsite. Of, uh, nee, maar het is, als het woord erin voorkomt... dan is het goed. Ja. Uh, en waar je een half jaar geleden nog... Uh, uh, Samsung ook vaak populair ja. zag... De, die is echt weggevallen Kijk, die, flink weggevallen dus, uh, uh, flink weggevallen en dan de, dat is vervangen door de Transformer Prime en, en dat is dus de helft van de tijd een negatief uh, bericht of een negatieve reactie onder een bericht dus dat, uh, dat is wel opvallend dus uh, we, dat, uh, die, die lijn zullen we nog wel even een tijdje zien ja. denk ik oké okay. hey uh, fijne week kunnen mensen jou vinden op tabletsmagazine.nl Schel at zo en bedankt hey, is dat <laughs> <laughs> Moet het eruit nee, zien, nee, nee, nee, maakt niet uit. Oeps. Ja, ik wou Martijn schelden. het Google, of weet ik, op Google Plus zeggen, maar ik denk... doe me niet meer, hè? Het is, ik, het is uh, YouTube uh, slash Tablets Magazine en uh, uh, Facebook slash Tablets Magazine. Het was ook echt gewoon een... <laughs> ah, ja Ja, mijn ik bedoel, jij hebt, jij hebt niet zo heel veel gezegd over hoe kut het nooit uh, is deze week, dus uh, als langs mijn mail niet weet, <laughs> <laughs> zal het wel loslopen. Mijn e-mail is uh, sammetinjebrowser.nl, ik ben te vinden op Google+, Sam Rijver op Google+. Een, uh, ja, YouTube-filmpjes zo. van Tablets Magazine die ik maak, vind je ook op dezelfde plek, youtube.com slash tabletsmagazine. En dat is hem alweer. Ja. Tot volgende week.